Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. al meegens met het NOS-journaal. In grote delen van het Verenigd Koninkrijk zijn vanaf vandaag strengere coronamaatregelen van kracht. Ongeveer 24 miljoen Britten, zo'n 40% van de bevolking, vallen nu onder niveau 4, wat neerkomt op een lockdown. Dat is onder meer het geval in Schotland en Noord-Ierland. Ook in Wales zijn de teugels weer aangehaald nadat de maatregelen rond kerstavond en eerste kerstdag waren versoepeld. Vanaf vandaag zijn ook in Oostenrijk weer strenge maatregelen van kracht. Het land gaat tot 18 januari in een harde lockdown voor de derde keer sinds het voorjaar. Dat betekent dat niet-essentiële winkels dicht blijven en het dragen van een mondkapje in openbare binnenruimtes verplicht is. De eerste coronavaccins van Pfizer-BioNTech zijn vanochtend om half negen aangekomen bij Movianto in Os waar ze worden opgeslagen. De vaccins komen van de Pfizer-fabriek in de Belgische plaats Puurs.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 En dat is jaarlijks het geval in het dorp, rond oud en nieuw. Gisteren gingen vier auto's in vlammen op. Op een meer tussen Congo en Oeganda zijn zeker 30 mensen omgekomen nadat de boot waarop ze zaten was omgeslagen. Dat gebeurde vermoedelijk door de harde wind. Aan boord waren zeker 50 mensen. Tot nu toe zijn 21 passagiers gered. De kans dat er nog overlevenden gevonden worden is klein. De boot was onderweg van Oeganda naar Congo. Het weer bewolkt, vanmiddag gaat het regenen en waait het flink. 4 tot 7 graden wordt het. Vanavond meer regen en dan gaat het nog harder waaien. Morgen regent het hard, kan het langs de kust zelfs stormen. Later op de dag wordt het wel weer rustiger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat een korte file op de A9. om Amstelveen-Alkmaar bij knoopend Kooimeer. De vertraging is daar 5 minuten.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Goedemorgen Zandvoort. Drama. We beginnen met het programma Goedemorgen Zandvoort van 26 december. En het is de tweede kerstdag. Vandaar dat we niet Die maar de chrisserie hebben gehoord met Driving Home voor Christmas. Uiteraard is de muziek weer van Kort en de redactie van Gert van Kuik. Thomas de Jong staat achter de knoppen en is onze techniek. En mijn naam is Ben Zonneveld. Wij gaan het hebben vandaag over het duin. We praten met Gerald Scholte, de duinwachter... Patrick van Kessel die uh, treedt op voor uh, ouderen en verzorgingshuizen. We praten met de fractievoorzitter van OPZ over coronamaatregelen en een brief. Uh, tweede uur online nieuwjaarsconcert door de Philharmonie in, Zand, in Haarlem. We praten met Edwin Balken, de algemeen directeur van de Philharmonie. Peter Tromp praat ons bij over de uh, ondernemerszaken. Nu de winkels dus echt dicht moeten. En als afsluiter praten wij met Martin de Bruyne. 50 jaar, nieuw unicum en meer. Als het goed is, Gerard, ben jij aan het lijntje? Ja, dat klopt helemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles gezond, ja. Gerard? Ja, zeker. Ja, ja. Ik, ik, ik, ik hoorde net dat, uh, dat vrolijke liedje eigenlijk. Zo, zo reed ik uh, gisteren nog uh, door de duin heen ook. Met af en toe een kerstliedje aan... Uh, uh, op, de, op de radio. En uh, ja, mooi rondrijden. Uh, uh, ja, uh, dus dat vind ik heel leuk om dan weer te horen. Nou, ben ik lekker vrij. Maar uh, ik kan wel een en ander vertellen over afgelopen jaar in het Duin. Ja, nou, uh, ik heb eerst nog eens een vraag. Want uh, oh. je bent wel vrij, maar je was gisteren aan het werk. Nou, zag ik gisteren twee hele grote auto's. bij uh, zuid Noord-Kennemeland, sorry. Uh, die sloten de parkeerplaats af. Hoe is het bij jullie? Oké, okay, nou, ja, nou wij, waren, wij hebben beveiligers hè, bij, de, bij, de, bij, bij de poorten staan, in ieder geval. In verband met die uh, coronaproef, zeg uh, Dat iedereen dezelfde afspraken houdt en niet de grote groepen. En uh, die houden gelijk gelukkig fietsers tegen en honden tegen. En wij waren inderdaad een beetje bezorgd, uh, want we waren niet met zoveel boswachters. Van jeetje, wien nou, als het nou mooi weer wordt, dan wordt die eerste kerstdag wordt het ook weer een gekke huis. Wat ik zelf heel goed kan begrijpen, dat mensen lekker eruit kunnen, de natuur in. Uh, maar door die, uh, dat omstuimige weer van gisteren, hè, dan weer een zonnetje, dan weer een flinke regenbui, soms zelfs een beetje hagel ertussen, viel het uiteindelijk mee uh, gisteren. Oké, okay, dus het, uh, het was nog wel mooi. Hey, um, als ik zo naar buiten kijk hè, en, uh, en dan kijk ik naar de weersverwachting voor volgende week... dan gaat het misschien, misschien een beetje vriezen. Uiteindelijk is het nog steeds uh, dikke herfst. Hoe, hoe ja. doen de dieren het daarmee? Ja, die, die vinden dat eigenlijk helemaal niet zo uh, heel erg. Want uh, dan weet je, zo gauw het bijvoorbeeld bij ons gaat sneeuwen... Ja, dan. Dan is het probleem qua voedselaanbod. Want dan uh, moeten die hetten bijvoorbeeld die moeten echt eerst met hun pootjes uh, of met hun snuit die snuit wegschuiven. En dan maar hopen dat daar een beetje uh, ja, goede grasjes uh, onder staan. Dus dan wordt het altijd uh, erg kritisch uh, voor de dieren. Uh, maar ook voor uh, wat zwakkere dieren. Ja, die hebben het dan zwaar. Uh, weet je wel, die, de meeste zijn weggekropen, maar sommige zijn ook weer tevoorschijn gekomen. Zo hoorde ik uh, dat er nog kleine zandhagendissen, juvenile ze wa uh, waren gezien. En uh, dus uh, ja, die komen dan weer naar boven, omdat de temperatuur boven een bepaald uh, ja, aantal graden is. En dan op dat, uh, op dat zand, dat kan het zomaar opeens uh, ja, warm aanvoelen. Dus, uh, ...het is te hopen dat het niet opeens uh, ja, keihard gaat, uh, gaat vriezen voor de dieren dan in ieder geval. Ja, we zijn er toch een klein beetje van slag af. Hè? Nou, um, als ik jouw tip over wintergasten... Ja? ...wilde ja. zwanen, zaagbekken en kroonenen zijn te zien... ...maar dat zijn toch ook trekkers en hebben die geen last van die temperatuurverschillen? Nee, nee. Die, nou, het is wel zo. Die wilde zwanen, dat, dat is wel een heel mooi verhaal. Hè. Die wilde zwanen die komen nou wel drie jaar achtereen met de hele familie. Dat zijn vader, moeder en uh, zeven jongen komen die helemaal aanvliegen uit Scandinavië. En precies, ja, hoe ze dat weten, die vliegen gewoon langs de kustlijn op, op hun radar als het ware. Uh, landen ze bij ons in de infiltratiegebieden. Daar is het rustig, hè, want het zijn schuwe dieren. veel schuwer als onze... Als onze knobbelzwanen, hè, die we overal wel zien in de, in de stad en dorpen. Maar, uh, en, en hier in het Zwanenweertje, bij Zandvoort. Maar die wilde zwanen zijn schuw. Uh, die, uh, ja, die, die, die zijn komen aanvliegen. Maar die hebben toen met die, met die periode, zeg maar in wat uh, uh, was het in uh, november, dat het zo warm werd weer. Uh, toen waren ze toch een tijdje verdwenen. Ja, waren ze... Dan zitten ze te twijfelen vanzelf, moeten we, moeten we weer terug? Of, uh, dan wordt het gewoon te warm voor ze. Uh, want ze komen hierheen eigenlijk, omdat hier het water altijd open blijft. In Scandinavië vriest alles dicht. Maar bij ons in die waterleiding, door het stromen van het water, uh, ja, blijft het altijd open. Dat, dat weten ze en uh, ja, komen ze elk jaar terug. Nou, dan zijn ze toch een beetje de weg kwijt, als, uh, in die, ja. dat ze dan even een stukje terug gaan, waarschijnlijk voor de kou. Ja, ik ja, ze echt een paar weken uh, waren ze zoek, want ja, het valt op. Want het leuke is, die zwanen hè, die zijn ergeven, als ze volwassen zijn wit. En die wilde zwanen met zo'n gele snavel, ze komen trompetterend aanvliegen vanuit het uh, koude noorden. En dan, uh, maar die jongen, die zijn nog een beetje grijzig. Die worden elk jaar weer wat witter. Dus het is nou het derde jaar, en misschien volgend jaar zijn ze ook allemaal wit... en dan gaan ze misschien niet meer met vader en moeders mee... Uh, en da en dan, uh, ja, da dan zijn ze allemaal uh, ja, wit, wit van kleur. En dan, en, uh, je maar je goed, kans. ze komen elk jaar nog gelukkig. Dan heb je kans dat ze een eigen familie stichten en zeggen... kom, we gaan naar Zandvoort, want daar is het lekker, ja. lekker warm. Ja, ja, ja, ja, warm en rustig in die infiltratiegebieden. Ja, ja, Maar dat is mooi, die wintergasten. Ja. Dat, ik, schreef dat, ik schreef dat niet voor niks. Ik denk, ja, in deze tijd... Waar gaan de mensen heen en waar kunnen ze heen? Ja, ik zou zeggen. Uh, ga, lekker naar, ga lekker naar die duinen, inderdaad. Via het rode Pad. Of de uh, zand ingang Zoveel mogelijk op de fiets, natuurlijk. Want het is inderdaad razend druk met, met, met auto's. Uh, die parkeerplaats kan het soms niet aan. Uh, dan, uh, dus ja. Zolang je bij ons binnen bent, kan je struinen. Je kan alle kanten op. Nou ja, dan kan je lekker een bunkerroute doen voor, voor de kinderen erbij. Of je kan naar het. Uh, een renbaanveld, hè, daar heb je die aalscholvers nog en allemaal soorten eenden die er zitten. Dus nou, er is voor alles, uh, voor iedereen wat wil uh, in de duin. Ja, nou struinen in de duin is natuurlijk moeilijk te verkrijgbaar, uh, want alles is een beetje dicht. Maar als je naar awd.waternet.nl gaat, dan kan je ongeveer alle exemplaren nog eens een keer rustig nalezen. En zeker de winterperiode, die uh, erg winterig uitpakt met een hoop sneeuw. Heerlijk. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Hey, um, het jaar is bijna om. Hè? We hebben uh, klimaatveranderingen gezien. Daar uh, hebben we het al eens over gehad. Wat zijn nou de, de, de grote verschillen die jij merkt? Ja de, groot, nou ja, de grote verschillen waar wij bijvoorbeeld afgelopen jaar. Als, als ik zo uh, even, even het jaar doorloop. Mm -hmm. Los van die grote verschillen van het klimaat. Maar dan denk ik, Nou, daar hebben we het al over gehad. Hè, die coronaproof, hè, daar hebben we gelijk op, op ingezet. Zeg maar, uh, omdat het is drukker dan ooit bij ons uh, in de duin. Dat, ja, dat is, ja, dat logisch. is logisch. Maar uh, dat heb ik al gezegd. We hebben die beveiligers bij de poort. Uh, uh, uh, je kan struinen bij ons. En, uh, dus dat, dat, dat is één. We hebben dit jaar 50 hectare ingerasterd. Hè? Dat is eigenlijk een, nou, niet een proef... maar dat kan je zien in die... exclosures, noem je dat met een mooi woord... kan je zien hoe het straks gaat worden in de duin... als de het werkelijk uh, verminderd zijn. Hè? We, we, we streven toch naar een getal onder de duizend. We dus zitten nu op 2500. Mm -hmm. maar, en in die exclosures... kun je nu al zien dat... de ja, biodiversiteit, dat is een heel mooi woord... dus verschillende plantjes... en, uh, en dieren komen weer terug... In die exclosures, in die, in die ingerasterde stukjes. Dus dat, dat is, daar zijn we het afgelopen jaar mee begonnen. En daar zie je al de eerste resultaten. Dus volgend jaar gaat dat gewoon uh, door. Maar waar zijn die stukken uh, te zien? Uh, nou, als, als je bij de Zandvoortslaan binnenkomt inderdaad. En je hebt dan die hoogste bergen daarbij. Het uh, bunkerdorp noem ik maar. Daar heb je de, het staat ook op de kaart. De Ezelenberg, de Rozenberg. En daarbovenop is ook een heel stuk uh, ingerasterd. Er staan bijvoorbeeld ligusters in. Nou, ligusterstruiken, dat vinden damherten heerlijk. Die, uh, en er zit dan weer een ligusterpeilstaat op, een zeldzame vlinder. Maar die waren bijna allemaal uitgeroeid, maar nu. Ze in ingerasterd zijn, ja, zijn die ligusters niet aangevreten. De Duindoren-knopjes, weet je, daar konden ze ook niet bij. Dus die staan veel voller uh, als de Duindoren buiten die exclosures. Dus dat is bij de, ja, de rozenberg als je binnenkomt. En uh, je moet even verder doorlopen naar richting uh, Pannenland. Er staat een hele grote exclosure, waar ook een wandeling erheen gaat. Dus dan kan je heel duidelijk zien. Hij ja, komt even geen dammetten tegen, hè, nee. want dat <laughs> weer in de roosters uh, liggen daar. Maar uh, je ziet wel de natuur weer een beetje ontspringen daar. Dus het maakt toch een groot verschil of je overpopulatie hebt of een, uh, een, een goede populatie. Ja, precies. Ja, daar, daar steven naar. En dat, nou, het gaat het gaat langzaam die kant op, omdat je zelf... Ja, je weet nooit precies, uh, we gingen wel altijd die tellingen houden, maar je weet nooit, je telt ze nooit allemaal. Nee. Dus het, uh, het was altijd zeg maar een minimaal bedrag, uh, een aantal wat wij telden. En wat je niet telde, ja, dat weet je niet hoeveel dat was. Nee. Maar nu merken we toch na het vierde of vijfde jaar dat ze aan het beheren zijn, nou, dat het langzaam uh, in die exclusies, in ieder geval zie je dat heel duidelijk, ja, begint te herstellen. Dus dat, nou. Daar is het streven naar over een paar jaar. Wat is je verwachting wanneer je ongeveer op het getal zou willen zitten? Nou, het is bijgesteld. Ze hoopten zelf in vijf jaar tijd daar te zijn. Maar dat gaat toch niet lukken. Maar ze hopen toch wel over twee, drie jaar... dat je dan toch heel duidelijk het duin ziet herstellen. En dat is net mooi op tijd, want er zit... De zaadbank, zo noemen we dat een mooi woord, al het zaad zit nog wel in de grond. Die ontkiemt ook. Dat, dat zie je bijvoorbeeld aan bepaalde plekken waar het damhetten dan zo met hun gegraven. Dan de, de, zie je de, de doornappel. Dat is zo'n uh, ja, ja, bijzondere plant eigenlijk. Met, uh, een soort appel met doorns eraan, paarse bloemen. Dat zie je opeens opkomen. Nou, Die, die doornappel zit al tientallen jaren dat zaad in de grond. Eens komt hij dan naar boven. En zo is het een heleboel zaad. Van slangenkruid, ossetong, of het leeuwenbekje of de trotse. Dus die, uh, ja, die komen dan uh, toch nog weer boven. Tenminste, als het niet te lang geduurd heeft. Kijk, als we nou twintig jaar helemaal niks eraan gedaan hebben. En uh, ja, dan is al het zaad ook uh, weg en... Ja. Uh, dan, dan krijg je niks meer terug, want dan kan de natuur niet meer herstellen. Dus eigenlijk, maar nu, eigenlijk uh, verwacht jij volgend jaar al, allemaal uh, plantjes die jaren vertrokken zijn geweest? Ja, nou in, in die explosies, ja, nog niet. Ik? Ja, in die explosies wel. Ja, dat, dat kan je al zien. Je kan dat nu. Uh, ja, je moet even op je, op je knieën, want ze blijven. Ze hebben, ze hebben toch een gaan. <lacht> maar je ziet, je ziet ze al uh, tussen dat uh, helmgras en uh, en de bossen zie je weer plantjes opkomen dat je denkt van... hé, hey, die heb ik vroeger ook gezien. Ja, ja dat is mooi. Ja. En die, uh, die exclosures, die, uh, die hou je net zolang tot je uh, klaar bent met, uh, met de beheren. En dan ja. gaat alles open en dan moet de duin weer de duin worden zoals het uh, zeg maar, uh, 40 jaar geleden was. Ja, ja, die excloosie, dat is een proef van, uh, of een proef nog ineens, dat is een onderzoek van uh, vijf jaar. Mm -hmm. Daar zit uh, een speciale student op van de, van de universiteit. En uh, dus die, dat is een ecoloog, dus die, onder, die houdt het helemaal bij. En die heeft weer allerlei uh, medestudenten, die gaan ze uitzoeken hoe, uh, hoe de plantjes, uh, hoe ze, hoe ze uh, toenemen. En uh, nou ja, dat zie je gewoon. Er is een uh, heel duidelijk verband met het aantal uh, damwetten die, die er lopen. En, uh, dus dus uh, over zeker vijf jaar staan die excloosjes er nog, nou, nou nog vier jaar. Ja, ja, ja. En dan uh, nou, moet, het, moet het weer echt aan de beter in de hand zijn hè, met, de, met de duin. Ja, nou dan, uh, dan gaan we dat weer zien. Gerard, ja? uh, we naderen uh, natuurlijk het, het einde jaar. Hè. Uh, waar zou ik nu naartoe moeten in het duin om nog leuke dingen te zien? Ja, nou, ja, ik, ik, ik, ik, dacht, ik, ik zat er net aan te denken. Zoals gisteren heb ik een tijdje bij de ingang Zandvoortse gestaan. En dan denk ik. Mensen gaan, gaan lekker zo vroeg mogelijk naar de Duin. Om half negen komt zo'n beetje de zon op. Dan ben je half negen, kwart voor negen, dan mag je erin. Dan, ben je, dan is het nog helemaal niet druk. Gisteren ook. Het kwam die zon ook zo mooi op. En dan. Uh, ik zou dan de. Ja, twee dingen. Dan ga je de brug over bij de Zandvoortse uh, en dan ga je of naar links, uh, en dan ga je richting ja, het Bunkerdorp. Of je gaat even verder naar rechts, naar het uh, renbaansveld. Dat zijn twee hele leuke wandelingen, niet te ver. En dan kun je, uh, ja, voor jong en oud is het een verhard pad. Dus of je nou met een rolstoel bent, of uh, met een schootmobiel of lekker wandelend. Of kinderen met een autostepje. Dus, dus uh, en dat zien wij heel veel, heel veel gezinnen. Dus dat zijn twee hele leuke routes om te gaan doen. Maar zelfs al eerder, je kan bij de, als je net voorbij de parkeerplaats bent in de Zandvoortslaan, kun je gelijk naar uh, links. Dat is waar, uh, uh, dus Astridse Driftje heet dat daar. Dus dat, ja, dat is, en Doktersdrift, daar loopt ook alles, herten te al. En uh, ja, je mag struinen, dus dat heb ja. je nog. Ja, dat is gewoon ook al heel mooi. Nou, dat is uh, voor de komende wandelingen zijn we weer uh, gedekt. We gaan links en we gaan rechts. Ja, Gerard, ja, de excursies, dat is uh, helaas niks. Uh, nee. We hopen dat het na 19 januari misschien uh, weer wat gaat worden. En dan krijgen we natuurlijk ook ja. weer de nieuwe uh, struinen en de duinen. Ja, zeker. Die, uh, ja hoor. Want deze, deze liggen trouwens wel bij de... TKW's, zoals de Duinrand. En, uh, oh. Ja, dus uh, daar uh, ga ik ze neerleggen. Allemaal weer. Ik mag dinsdag dan weer uh, beginnen met werken. Dus dan, uh, <laughs> en, uh, ja, want ik heb die excursies ook enorm geweest. Ja, uh, of met Fiesel Loentje of met Nieuw Unicum. Was ik dan met een rolstoel-excursie. Uh, weet je, al die excursies. van cultuurhistorisch. Ik wil ook mijn verhalen eigenlijk kwijt. Dus <laughs> ik ben blij dat ik een kwartiertje mag praten. <laughs> ja, ja, ja nou, je bent ja. natuurlijk altijd welkom bij 4 en je <laughs> wordt er eigenlijk Hey. Gebeld om het een en ander te vertellen. Ja. Nou ja, in ieder geval Gerard, voor dit jaar ontzettend bedankt voor de uitleg die wij over diverse planten en dieren en andere dingen van het Amsterdamse waartlijn hebben mogen horen. En ik spreek je volgend jaar weer. Ja, heel graag, Ben. Dankjewel. Tot kijk. Oké, okay, tot ziens. Yeah, Het was Patrick van Kessel met een liedje van de zorg. En uh, we gaan uh, live naar de Hogeberg, een zorginstelling uh, in IJmuiden. En daar praten wij met Patrick van Kessel. Patrick. Ben. Nou ja, ver weg, ben. helemaal in muiden. Ja, ja, ja. Wat een stem, hij. Wie was dat net? Wat zei je nou... <laughs> je niet goed geluisterd, zeker, naar de intro. <laughs> nou, het is ja. een, een onderdeel van jouw, uh, van jouw ding wat je op het ogenblik doet... Uh, want op het ja. ogenblik ligt het met de band natuurlijk een beetje op zijn gat. Nou, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. We hebben dit, uh, dit jaar hebben we twee keer kunnen optreden. We uh, zijn op Arnhem Jazz geweest. En dat is één keer op het, uh, op het strand geweest. Ja, nou, daar hield het dus uh, mee op. Uh, verder uh, ja, doen wij niet zoveel. Uh, we zijn uh, nu wel bij uh, Nigel uh, Lancaster aan het oefenen. Dus in het restaurant, dat mag ook. Ja. Zo mogen we met de band mogen mm. oefenen. Het is dus wel even uh, lekker ook. Uh, om alles weer even op te pakken. Even warm te draaien. Dus voor het komende seizoen ja. uh, na 19 januari... je er helemaal klaar voor. Ja. <laughs> maar inmiddels, ja, jij zit niet veel. Was... Ja, nee. Uh, Want een tijdje geleden hebben wij elkaar gesproken. En toen zei je... ...ja, ik, uh, ik ga voor uh, zorginstellingen zingen. Uh, ja. uh, hoe, hoe is dat uitgepakt? Nou, kijk, dat was... ...ik was uh, ongeveer een anderhalf jaar geleden... ...heb ik... Uh, dat uh, eigenlijk voorgelegd aan Otto Korstenbroek, dat is van de uh, directeur van de zorgspecialist. Daar zwem ik mee op, uh, op de woensdag. Dat is een vrij kinderachtig klasje van oudere heren en, uh, die heel veel rol hebben. Maar uh, ik heb hem dat voorgesteld. Ik vond dat ontzettend. Het leek me zo leuk om te gaan doen... En hij zegt, nou daar heb ik wel oren naar. En uh, ik heb me uh, ja, daar een beetje op uh, toe. Nou ja, uh, meer verdiept, zou ik het zo zeggen. En wat, hoe zou ik dat gaan doen? En uh, uh, ja, nou ja, dat, dat is uiteindelijk ben ik in januari begonnen. Uh, dat deed ik toen vijf, zes, zeven uur ook voor een, uh, een instelling in Bernebroek. Uh, nou goed, uh, in één keer werd het corona en toen uh, werd ik uh, eigenlijk wat meer uh, ja, gevraagd. Dus dan word ik elke week, dus niet onderweek, de week, maar elke week. Dus ik sta nu elke week eigenlijk voor vier aan vijf zorginstellingen. En doe je dat? Doe je dat uh, uh, zingen en daar sta ik uh, liedjes te zingen van uh, ja, 50, 60 jaar geleden. En uh, ja. Ik sta nu ook echt, jullie zitten er live bij, ja. in, uh, in uh, de recreatiezaal van de Hoge Berg. Ik hoor, ik hoor, nou, misschien hoor je de stem op de achtergrond. De dames zijn net binnengebracht en uh, die zitten voor me. En ik ga lekker uh, een kerstspecial doen voor ze. En mag, jij binnen, mag jij dan ook binnen optreden? Ja, nou, ik, ga hier met, ik ben helemaal zelf voorzien. Dus mm -hmm. ik kom hier binnen met mondkapje. Dan raak ik verder niks aan. Ik sta helemaal achteraan. En de dames die zitten op een metertje of tien van mij af. En die gaan dan straks weer weg. En dan mag ik er weer uit. En dan ruim jij alles op. En dan is het het en dan weer. weer. Ja. En dus voor het eerst, want ik ben, hier is het eigenlijk dat ik voor de deur stond. En de dames zaten dan op twee hoog. Ja. Um, maar goed, dat werd dan wat kouder. Dus ja, dan, dan is het gewoon lastig. En bij de rest van de zorginstellingen, daar, um, daar heb ik een teentje. Een teentje die ik eigenlijk heb gekocht. Uh, om gewoon toch uh, wat te doen. En dan sta ik voor het raam. Of voor een open deur. Of een schuifdeur. En dan sta ik toch mijn dingetjes te doen. Ja. En, uh, uh, en daar is gewoon heel veel behoefte aan. Ja, dat, uh, dus gewoon, ze uh, kijken er zo naar uit. Uh -huh. Dat ik uh, er kom. En, uh, niet ik, maar er is ook een. Uh, er zijn natuurlijk wel meerdere mensen die uh, di dit werk doen. En het is gewoon echt zo leuk. Heb je, echt, heb je ook Zandvoorzorginstellingen voor Zorginstellingen gedaan? Ja, ja, huis in de duinen. Ik ben nu ook met een Nieuw Unicum bezig. Uh, 31 uh, december sta ik bij uh, even kijken, de Zandstroom, tegenover het casino. Ja. Om 11 uur ben ik daar. En uh, yeah. nou, ja, nou ja. Je, je bent uh, lekker bezig met het uh, ja. uh, met je, met je een beetje uit de hand gelopen hobby moet ik zeggen. Ja, ja. <laughs> nou, super, super dankbaar. En het is super leuk. En uh, ja, ik, ik, ik, ik ga met een, een grote smaal ga ik elke keer weer weg. En dan denk ik: ach, oh, wat is dit geweldig. Echt waar. Heb je, heb, heb je meer uh, collega's die, die een rondje zorginstellingen doen eigenlijk? Ik weet niet. Ja, ik weet, weet dat bij. De zorgspecialist is nog een, een, een, een, een troubadour. En. Verder weet ik het niet, nee. Nee, nee. Maar jij, jij, jij trekt je eigen plan. En, uh, ik je trek bent... mijn eigen plan en ik, ik, ik doe het heel... Uh, in, uh, ja, ik kan bijna zeggen, heel intiem is het. Het is heel, uh, heel bijzonder om dit te doen. Echt en heel bijzonder. Als je zo als je ja. naar je publiek kijkt, merk je dan ook dat mensen echt zeggen van... Goh, eindelijk zien we eens een keer iemand uh, optreden. We hebben zo, zo lang van nou, alles klopt, gemist. Klopt. Klopt. Ja. Ja. Nou, dat is waar. Dat is... Uh, Mensen die hebben, die hebben ontzettend veel behoefte aan live uh, muziek. Mm -hmm. En dat is, uh, ik heb het nog wel een maandje geleden kunnen doen in een hotel samen met de gitarist. Ja, ja. En het is, ja, het is wel raar. Kijk, je, je, je ziet natuurlijk allerlei livestreams, uh, zie je op, uh, uh, via de computer. Maar dat kan je via de computer kijken Nee, iemand die hier in een huiskamer wat doen. Maar dat is gewoon, maar ja, ik vind het leuk. Maar het is natuurlijk niks, niets is het. Nee, het is, uh, uh, het is het mooiste als je gewoon live uh, contact hebt ja. met, met je mensen en zo. Ja. En ja nu, kijk, uh, ik wil nog wel even vertellen dat ik ja. die, die tent, die heb ik wel uh, met medewerking van een aantal mensen. Uh, ik heb wat bedrijf voor ook gebeld. Mark van den Bergen van Letterop heeft mij daar erg mee geholpen. En uh, ja, ze, uh, We hebben Krassport, we hebben IJzerhandel, Zandvoort, Peter Tromp, Stithout, Meissen, dus mijn zwager, Paul. Uh, het Zandvoors Museum heeft mij gesteund, uh, Raymond Duin van, van Behind the Beach, uh, ag Architecten. Dus ik uh, kwam uh, aardig uh, uit de kosten, want het was toch wel een dure uh, ja. grap. Uh, denk. Uh, yep, yep, yep. En het is toch wel heel fijn en iedereen vindt het leuk uh, wat ik doe. <coughs> ik moet zeggen, ik ga mezelf niet op de borst slaan, want ik bedoel voor de zorg ja. uh, zelf. Die werken natuurlijk veel harder en mm -hmm. ik heb gewoon een heel uh, leuke baantje hieraan. Nou ja, het is in ieder geval en ik moet al, uh, zeggen, ik, al, al de leuk. De dames dat... zitten voor me en ik ga nu ja. denk ik wel een beetje afsluiten. <laughs> ja, vind ik ook. Ze zitten vol, ze zitten, ik uh, ben er helemaal klaar voor. En de dames ook. Nou, Patrick, ik zou zeggen, doe de dames de groeten ja, vanuit Zandvoort. <laughs> en ja, wij, uh, ja, nu wij nu spreken begin, elkaar later uh, nog een keer. Uh, wat zeg je? Wij spreken elkaar later nog een keer en doe de dames de groeten. Ja, en ik wil ook even de groeten doen, want er wordt volgens mij nog een nummertje gedraaid. Ja. Van mij? Ook van jou. En die doe, die, dan doe ik de groet aan Luca Korstenbroek. En ik doe het aan Danne en Lucas. Oké, okay. en dan gaan we luisteren ja, naar Parle en Zee. Een fijne zaterdag en uh, Merry Christmas. Oké, okay. tot ziens. Dag Ben. Dag Patrick. Doe, doei. Doei.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 De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het ja. poortvloed, je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind spelend in het zand. Hey, hey, hey! hey. Ik niet met volle teugen. Circuit strand of de kroeg. Ja, met de pakkie ernaar. Goedemiddag, het is niet klaar. Ja, het is niet gezas gelopen. <hieriging> Welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik maar we hebben gewoond. Ja, zo, uh, ja, zo niet praten niet zij nou, nog wel al een tijdje ligt. door. Dit ja, was Patrick van Kessel af. met uh, Parel aan de Zee. Uh, in het laatste gedeelte van het eerste uur Goedemorgen Zandvoort. Gaan wij praten met Peter Kramer, fractievoorzitter van de OPZ. Meneer Kramer, goedemorgen. Goedemorgen Ben. Um, ik heb een, een, een, een ding gezien van jullie. Uh, er is in het, uh, de raadsinformatieavond van 22 december gevraagd om uh, suggesties voor de coronamaatregelen uh, te doen. Uh, ja. als, ik, als ik dan terugkijk, in, in juni zijn er al een aantal maatregelen genomen. Hè? Bijvoorbeeld over de pacht, precario, reclamebelasting. Uh, als je even terugkijkt, uh, heb je daar ja. al effecten van gezien? Nou, niet in die zin natuurlijk. Uh, kijk, uh, als, je, als je terugkijkt, dan uh, is het de pacht. Uh, en voornamelijk oh. ook, uh, zeg maar, uh, kosten die gemaakt zijn... Uh, de, om de gezondheid uh, te waarborgen. Mm -hmm. hè? Dus de, de lijnen door het dorp heen, laat ik ze zo maar even noemen. Uh, de lijnen bij de strandafgangen van uh, uh, rechts naar boven en links uh, naar beneden. Hè? Of precies andersom. Uh, nou ja, en dan voor de rest uh, hebben, uh, zijn de pachten van strandpachters en uh, anderen waar de gemeente uh, zeg maar. Uh, ja, uh, Laat ik het zo zeggen, uh, de erfpacht van heeft, hè? Of, ja. of, of andere verhuurmogelijkheden, uh, uh, mogelijkheden, dat soort dingen meer, daar is dan een bepaalde compensatie van gegeven. Maar uh, nee, dat is, het, het, het is nog niet echt besteed zeg maar aan uh, de inwoners van Zandvoort, waar het, het ook voor bedoeld was. Die, uh, die maatregelen van juni, die waren natuurlijk heel veel op ondernemers uh, geïnter. Een aantal uh, besluiten werd genomen tot en met oktober. Uh, is, ja, is dat... maar niet, niet, niet alles ging, uh, zeg maar. Het was niet een gelijke verdeling naar de ondernemers. Het was veel meer daar waar. Uh, zeg maar de gemeente precario in, eh, over, over de periode dat ze geen gebruik hebben kunnen maken van eh, terras, eh, ofwel eh, daar eh, waar eh, de gemeente eh, verhuuractiviteiten doet, zoals op het strand, eh, daar verhuurd tenslotte eh, de positie aan de strandwachters, dus, eh, daar hebben ze een gedeelte gecompenseerd. Maar het is niet eh, gelijkmatig gedeeld eh, over alle ondernemers in Zandvoort. Ja, dus... en het is ook maar de vraag of dat moet, hè. Want laten we ook zijn, uh, toen het coronavond <kwijnt> werd uh, ingesteld... Uh, ...toen was er nog weinig bekend van uh, de landelijke steun. Mm -hmm. nou, en die is uh, op dit moment uh, en uh, voorgaande periode... Uh, ...hebben die uh, behoorlijk wat miljarden uitgetrokken... ...om ondernemers uh, te ondersteunen. Ja. Dat was op het moment van het instellen van ons coronafonds nog niet eens bekend. Nee. Dus wij liepen voor uh, de troepen uit... Ja, in die tijd is ook afgesproken dat er uh, uh, iets van 10 miljoen uh, aan, de, aan de kant zou gezet worden voor het coronafonds. Ja. ja. Dat is een, uh, een behoorlijke som geld. En, uh, u had het net over de precariorechten. Hè? En in punt 3 ja. van de 9 punten die uh, in het OPZ-voorstel staan, uh, pleit u zelfs om tot en met 2022 de precariorechten op nul te zetten. Ja. Daar kijk je wel ja. heel ver vooruit. Nou ja, maar kijk, dat is niet uh, zozeer dat ze op die periode uh, geen gebruik kunnen maken van hun voorzieningen. Het is veel meer ook een compensatie voor inkomsten die ze nu missen. Dus het is, uh, en het zijn ook niet uh, schokkende hoge bedragen, maar het is veel meer een gebaar naar nu toe... Hè, dat ze naar de toekomst, de eerste uh, komende twee jaar, die kosten niet hebben... He, dus uh, en dan wil ik niet zeggen dat ze daarmee uh, sommigen gered zijn, maar het is in ieder geval een gebaar wat je maakt. Het ja, kunnen een beetje, beetje sparen weer, uh, een beetje ja, buffer op. Ja. Uh, nou, maar, maar zo moet je het ook zien. En ook terecht, hè? Want uh, wij hebben ongelooflijk veel reacties gehad. Op die tien punten zijn er ook mensen die zeggen ja allemaal leuk en aardig, maar als ze weer, hè, de ja, sure. horeca hè, of dat soort, hè, zo wordt het dan genoemd, weer gebruik kunnen maken, moeten ze gewoon betalen, want eh, anders krijgen wij straks als burger de rekening gepresenteerd. Ja, eh, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee. Dus je moet wel eh, in die 10 miljoen het evenwicht zoeken eh, waar je het aan gaat besteden. Nou, ja, ik... Eh, ik vind het wel ja. grappig, en u komt er nu zelf mee met dit soort reacties die, die dan op Facebook staan. Word je ja. daar niet een beetje moe van? Nee, nee helemaal niet. Want kijk, weet je, weet je wat ik mis? En dat is uh, uh, ook, uh, zeg maar, staat dan uh, toen wij die 10 miljoen hebben goedgekeurd als uh, volledige raad. Daar staat ook in dat inwoners en ondernemers. ...actief betrokken zouden worden. Nou, tot op heden hebben wij daar niets van gemerkt... ...in ieder geval als openzet. Vandaar ook dat wij nu... Eh, zeg naar aanleiding ook weer... ...weer een uh, besloten bijeenkomst... ...waarover wij over dat herstelplan... ...hebben uh, gesproken. Weer niet in de openbaarheid. Mm. Hebben wij ook gemeend om... ...gewoon uh, tien maatregelen... ...die wij op dat moment dachten van... Uh, ...die zouden ons kunnen helpen... ...gewoon eens in de openbaarheid... Uh, ...te gooien. Nou, en... De reacties uh, zijn gewoon heel positief. En natuurlijk vind ik ook terecht dat iemand zegt van... Uh, ja, leuk en aardig om uh, die ondernemers te helpen. Hè, en uh, kijk eens naar het strand. Uh, ze hebben alsnog een heel goed jaar gedraaid. Hè, uh, en kijk eens naar uh, onze Albert Heijn en onze Fomar. Uh, allemaal hele goede. Uh, dus ik snap best die gevoelens ook. En ik vind ook dat ja. die gevoelens gaan mogen worden. Ja. Okay. En daar uh, moeten we ook wat mee. Laat het ook duidelijk zijn. Ja, daar moet je zeker wat mee. Uh, dus ja. zullen we eens even doorlopen uh, van boven naar beneden. De Corona-coach voor ondernemers en ZZP'ers. Uh, ja. is, is, is er in die groep een hoop hooplaar die eigenlijk niet weten... Wat ze, waar ze hun, hun uh, subsidies vandaan kunnen halen, hoe de regelingen uh, treft? Uh, weet ik niet. Dit hebben wij overgenomen uh, uh, vanuit het idee in het Amsterdamse... waar natuurlijk heel veel ZZP'ers zijn... En uh, nou, dat blijkt dus ook uh, dat gewoon een aantal ZZP'ers, uh, zeg maar hun uh, ja, uh, hun baan, hè, laat ik het maar even een baan noemen, kwijt zijn geraakt. En ook geen vooruitzicht hebben of dat ooit nog in die mate terugkomt. Ja. Dus, ja. Uh, dus het, het is niet een kwestie van uh, het, het is veel meer een kwestie van ga eens met zo iemand zitten. Hè, en ga eens kijken, wat zijn je toekomstperspectieven mm. nog? Dus het is ook gewoon een kwestie van vooruitkijken. Ja, twee kanten op. Ja, ja, het is twee kanten op. Die, uh, die coaches, zou het een, een, een gemeenteambtenaar moeten worden? Of een onafhankelijk iemand? Ja, dit, weet je... Uh, de, daar heb ik geen mening over. De, die, het zou moeten zijn. Het moet okay. gewoon een integer persoon ja. zijn... die uh, vertrouwen mm. wekt en dat soort dingen meer. Maar ook wel weet... Dat het, Waar moet zijn. En met wie je het moet oppakken. Oké, is duidelijk. Subsidie Voedselbank. Daar heb ik eigenlijk geen vragen over. Want de klant, de clientele van de voedselbank groeien alleen maar. Dus daar zijn we snel mee klaar. Precariër. Er is ook wel een extra landelijke subsidie. Maar wat ik ook wel vind in deze tijd. En daarom is het ook wel mooi dat je nu belt op twee 22 dag Eerst hebben we gehad. Die mensen mogen ook wel eens wat extra's krijgen. Hè? En uh, wat wij zoeken hierin... Hè, en we hebben het natuurlijk niet helemaal uitgeschreven... maar het zou heel leuk zijn... Uh, we hebben mm. ongelooflijk veel creatieve ondernemers in Zandvoort... die momenteel uh, met afhaalmenu's of uh, ze brengen de menu's. Het zou eens leuk zijn om... Hè, en dat schrijven we dus ook een in... of wat iets extra's... Hè, om bijvoorbeeld die mensen... Uh, uh, straks uh, op een uh, zaterdag eens te verwennen met hun gezin die ondernemers daar hun product brengen. En dat zou dan gesubsidieerd kunnen worden uit het coronavond. En zo moet je eigenlijk een beetje die tien punten zien. Het is een combinatie van de sociale contacten weer op gang brengen, nu maar ook naar toekomst toe. En die ondernemers zeg maar ondersteunen vanuit een subsidie, dat zijn wel vanuit het terrorafonds. Dus je pakt eigenlijk twee vliegen in één klap. Ja, je helpt de ondernemers en je helpt ja. ook de voedselband. Ja. Ik, die, ja. We hebben het al over de precario gehad. Hè? Een mooie, ja. mooie buffer opbouwen. Ja. Gewoon eens even weer wat vet op de botten ja. zien te krijgen. Punt vier is de subsidie op lidmaatschap... voor zandvoortse sportverenigingen. Ja. Uh, daar ga je dus wel naar uh, mensen toe die uh, wat minder geld hebben. Onder andere... Maar die wel geld hebben, hè, laat het ook duidelijk zijn. Maar daar moet je geen onderscheid in maken, vind ik, op dit moment. Kijk, de, de, de sportverenigingen, uh, hè, de, de, de kinderen daarvan of gewoon de seniorleden... die hebben gewoon al twee uh, lange periodes uh, geen gebruik kunnen maken van uh, hun sportactiviteiten. Van de faciliteiten. Ja, dus nou, wat inhoudt, laat ik gewoon eventjes... Uh, dan een aanname doen... dat sommige mensen ook denken van... ja, jeetje, mina. Uh, kijk, bij de hockeyclub bijvoorbeeld is het... Uh... Dus de, de, de contributie 208 euro voor de kleintjes en 295 euro voor de A en B eh, jeugd. Nou, als je dan eh, gewoon een goed jaar, anderhalf jaar, geen gebruik ervan hebt kunnen maken, Ja, dan denk je ook, oh, moet ik nog betalen? Nou, dus de kans is dat ze zeggen van, nou, we betalen niet. Hè. Uh, in het ja. slechtste geval, ja. ik zal niet zeggen dat mensen dat doen, maar in het slechtste geval betalen niet. Of ze zeggen van, we zeggen ons lidmaatschap. Ze zeggen het voor een jaar ja. of twee op. Ja. Dus wat is er aardig om gewoon te zeggen van, nou die mensen krijgen 50% gecompenseerd hè, van hun lidmaatschap als ze ja. uh, gewoon een trouw lid blijven. En vervolgens uh, is de vereniging daarbij geholpen dat gewoon een ledenbestand blijft. Leden. Ja, nu uh, over, de, over die, uh, die sportclubs dat is natuurlijk nog een, een, een tweede ding wat erbij komt. Hè. Ja. En zeker de grote clubs zoals uh, bijvoorbeeld SV Zandvoort, die heeft ja. natuurlijk ook een en, en de hockeyclub overigens. Uh, die hebben natuurlijk een, een, een behoorlijke omzet in hun kantines. Ja. Uh, dat is ook weg. Is, is daar wat mee te doen of is daar een regeling voor in, in, in den landen? Durf ik niet te zeggen dat, dat, of daar een regeling voor is. Maar uiteraard, uh, de gemeente subsidieert natuurlijk al uh, de sportverenigingen. Maar uh, ik ga ervan uit dat uh, via de Sportraad, hè, wat nu een stichting is, mm -hmm. dat daar echt wel de vinger aan de pols worden gehouden. De mensen die daarin zitten. Die zijn uh, bij de hand genoeg om uh, aan te kloppen bij de gemeente. En uh, het is de gemeente natuurlijk alles uh, eraan gelegen om die sportclubs uh, in leven te houden. Want dat is voor, essentieel voor die maatschappij als zand. Zandvoort. Dus kijk, wat, wat, wat, ik, wat ik wel hoor, hè, zeg maar voor uh, legionella en natuurlijk uh, de verwarming moet aanblijven. Mm -hmm. uh, dus, dus ze maken wel steeds hun vaste lasten, die gaan door. Ja. Dus, maar ik, ik, ik ben er wel van overtuigd dat ze daarover in gesprek zijn. Dus, uh, en, en zo uh, niet, ja, uh, voeg het toe, hè. Ja, voeg het toe. En zeker, uh, ja. uh, dit gaat natuurlijk naar de sportclubs toe. Neem contact op met, uh, ja. met, de, met de gemeente en praat daar eens over. Ja, maar nou, ik ga ervan uit dat ze dat wel doen. Oké, okay, dan nou, halen we die, uh, dat, we die dat, eventjes vast. Dat vertrouwen uh, heb ik wel. Uh, mooi. <laughs> het cultuurpas op het uh, ja. uh, komende jaar... Voor iedereen ingezetene van Zandvoort. Ja. Dat mensen dus uh, toch de sociale contacten kunnen behouden. Ja. Met bijvoorbeeld Babbelwaar, genootschap enzovoort. Want iedereen in Zandvoort is natuurlijk vriend van. Ja, maar dat maar, maar is zo. Maar ook gewoon voor... We hebben best wat kunstenaars. Hè. Mm -hmm. En uh, een aantal uh, geven uh, nou, uh, les op school. Of uh, die hebben... Uh, nou... Um, andere activiteiten, workshops hè, van die kunstenaars. Nou, uh, wat is er mooier om uh, daar een bepaald kortingsbedrag aan te koppelen? En dat zij hun inkomsten hebben en een andere kennis maken met uh, ja, uh, schilderlessen of andere soorten uh, uh, workshops. Ja, nou, dan komen we bij punt 6, ondersteunen van uh, maatschappelijke activiteiten. Dat komt een beetje terug bij, uh, ja. bij punt 5, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, sponsoractiviteiten voor senioren en jongeren. Maar, maar met, met maatschappelijke activiteiten hè, dan moet je bijvoorbeeld ook... Uh, en die hebben we dan niet genoemd, de seniorenvereniging uh, bijrekenen. Hè. Dus, ja, die uh, wou ik bij, bij het volgende punt meenemen. want er staat uh, die, uh, ook goed, ook goed nee. Dat nee. is natuurlijk, uh, seniorenvereniging Zandvoort... is natuurlijk ja. ook een, een ontzettend grote vereniging in Zandvoort... Ja. die eigenlijk ook uh, uh, nul activiteiten kan ondernemen op het ogenblik. Ja. Dus die, die zou je ook, de leden daarvan, zou je uh, iets voor kunnen organiseren? Nou ja, detect, uh, uh, dus dat, dat is ook een beetje uh, wat wij bedoelen daarmee. Uh, mm -hmm. van, uh, uh, nou, volgens mij, als ik het even goed zeg, is zo'n 47% van onze inwoners is 50 jaar en ouder. En uh, 700 leden zijn lid van uh, die seniorenvereniging. Ja. Nou, en ook zij zeggen aandacht en ondersteuning. Dus uh, ja, uh, ik noemde het net al even bij het begin. Uh, met ondernemers, hè, uh, subsidieer ondernemers die vervolgens... Uh, we hebben gisteren toevallig ook nog een aanvullend uh, uh, vraag naar het college gesteld. Kom ik op? Ik. Kom ik straks ja. op? Oh, daar kom je straks op. Ja. Nou, dat, dat moet je een beetje in deze context zien, oh, okay. Dat moet je een beetje in deze context zien. Dus uh, die 700 leden, hè, uh, daar zit ook uh, ja stil armel, uh, daar zit bij. Daar zit ouderen bij, alleenstaand. Hè, uh, nou, en wat zou er nou mooier zijn als je uh, die 700 leden en hun, uh, ja, wat zou ik zeggen, uh, ledenbestand zou kunnen gebruiken om met ondernemers afspraken te maken die daar uh, iets voor gaan betekenen. Ja. En dan weer de ondernemers gesubsidieerd vanuit de gemeente om op die wijze weer die twee kanten. Je, je haalt de ouderen en ook de ook jongeren trouwens aan de activiteiten te brengen. Hou je haal je uit hun isolement. En de ondernemers ondersteunen je met uh, zeg maar bedragen en kunnen gewoon hun activiteiten doen. Ja, gezien de tijd uh, uh, mo moeten we ja, toch even zin. door. Hè? Die andere twee punten stimuleren, faciliteiten de digitale samenleving. Dat komt ook ja. een beetje bij uh, uh, één. Maar die, ja. dat is het laatste wat ik wil vertellen. Uh, vrijstelling uh, van innovatiefonds. Nou, dat is dan heel mooi. Dat komt uh, bovenop de precariorechten. dat ja. heb je dus twee keer een soort van korting. En uh, het punt dat jullie aangevuld hebben, is het. Ja, nog wel een belangrijke en mm -hmm. dat is nummer 8 uitbesteding en inkoop van lokale oh, ja. ondernemers. Als, als, je, als je nu ziet dat uh, de reddingspoort Noord van de week geschilderd is, of verpleedde week geschilderd is, en uh, kozijnen zijn uh, voor een gedeelte gerepareerd, en je ziet dat dat daar een, uh, een schildersbedrijf uit Harderwijk is, dan denk ik bij mezelf, jongens gaan er eerst eens een ja. zon voor te en raden. En, en uh, hè, Dan kan je in ieder geval mm. die ondernemers die uh, misschien het nu nog druk hebben, maar over een half jaar uh, wat minder hebben. die kan je op die manier ondersteunen. Ja, dat is een beetje uh, koop lokaal. Ja ja. ja, ja. Ja, nou, dat lijkt, dat lijkt mij uh, erg duidelijk. want een heleboel uh, Zandvoortes kopen al lokaal. dan zou de gemeente Zandvoort ook lokaal moeten kopen. Ja, natuurlijk. Maar ik, ik kan het nog even kort hebben over het actieprogramma ja. 1 tegen eenzaamheid. Um, ja. Kan je dat in het kort vertellen hoe dat in elkaar zit? Nou, dat is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar zijn momenteel al zo'n uh, 200 gemeentes bij uh, aangesloten. En uh, zij faciliteren je uh, als, uh, als je je aanmeldt uh, om uh, de aanpak van eenzaamheid... Uh, zeg maar, uh, daar een bepaalde uh, ja, met maatschappelijke organisatie samen te brengen okay. of individuen samen te brengen. En uh, dus, dus, dus ze, ze, ze ondersteunen je om een soort lokale coalitie uh, te vormen van uh, individuen, maar maatschappelijke instanties om uh, die eenzaamheid uh, aan te pakken. Oké, okay, nou dat is dus ook een, een landelijk ding. Meneer Kramer, ja. de tijd tikt door. Ik had het graag nog over willen hebben over de brief die u gestuurd hebt, maar dat komt dan een andere keer. Welke brief? Uh, 17 december 2020, en het gaat over de Wardorenplein. Maar helaas ah, zitten wij ja, uh, oh, ruim in uh, de tijd. Is, ja. <laughs> Daar praten we een andere keer over. Maar ik nou, ontzettend bedankt. En uh, ik hoop en, dat een uh, aantal punten uh, overgenomen worden door uh, de gemeente. En ik uh, neem aan dat jullie het uh, op de voet volgen. En uh, zeker, en ik wens uh, zeg maar alle luisteraars nog een uh, fijne tweede kerstdag, een goed uiteinde. En uh, laten we hopen een uh, corona-vrij 2021. Dankjewel. Op in ieder geval een gedeelte. <laughs> ja, een heel ja. groot gedeelte hopelijk. Oké, okay, tot ziens. Fijne dag nog. Dankjewel.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 It's Christmas in heaven, Heart, heart, those church bells ring. It's Christmas in heaven, the snow falls from the sky. But it's nice and warm and everyone looks smart and wears a tie. TV The Sound allemaal fijne dagen en een. Voort.